Marcel. Hoi, goedemorgen Marja. Het ging een Hi. beetje fout in het begin, maar we zijn er. <laughs> ja, ja, ja. Sorry voor het ongemak. Hij lag op de lader. Oh nee hoor, we de hebben de het lade. wel gezellig gehad hier. We ja, hadden het over je muziek. Hey, uh, wat ga je maandag doen? Ik uh, ga komende maandag ga ik, uh, de top 20 van de allerbeste ACDC nummers draaien. Oh en, ja. Uh, dat wordt een uh, leuke avond. Met heel veel lekkere rock and roll, hard rock.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 die uh, ik toen uh, bezitte, ja. Dat was uh, klassieker. Nou, hartstikke goed. Nou, Nina en ik zijn uh, fan van je. <laughs> nou, dat is mooi. Dus. Leuk om te horen. <laughs> in ieder geval uh, twee nieuwe luisteraars erbij. <laughs> Oké. Okay. Hey, tot volgende week. Ja, tot volgende week. Okay, Dankjewel. Doei. Beste wensen nog. Doei. doei.